niet. De kans is dat Amerika straks miljarden aan importheffingen moet terugbetalen. En een flinke vangst voor de douane in Eindhoven. In een koffer op Eindhoven Airport is er ruim een kwart miljoen euro aan cashgeld gevonden. Het ging om stapels, biljetten van 50 en 100 euro, vertelt de Maro Socher tegen de NOS. Strak verpakt, in verschillende kledingstukken, enveloppen. Nee, je kunt jezelf voorstellen dat 250.000 euro in contanten een enorme hoeveelheid betreft in één koffer. Ja, daarom is hij uiteindelijk aangehouden, hebben we het geld in beslag genomen en uh, doet de koninklijke... De als heeft op dit moment verder onderzoek. Ja, de man kon ook niet vertellen hoe hij aan dat geld kwam. Dan nog het weer, weer Plaza Op de meeste plekken droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vanaf morgen wordt het een stuk zachter. En in het noorden is dan de meeste kans op zon. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 39 files, 7 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoevenlaken en Barneveld... 6 kilometer, vertraging 17 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Lingenbrug... 5 kilometer, vertraging ook 17 minuten. Nog een file met een vertraging van 17 minuten op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam... tussen het Limes Aquaduct en Rijswijk Centrum, 16 kilometer rijdend verkeer. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen de Wijkertunnel en Heemskerk... 4 kilometer, vertraging 20 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 6 km vertraging, 22 minuten. De A37 van Knopend Holsloot naar Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland, 2 km vertraging, 18 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 5 km vertraging, 24 minuten. En snelheidscontroles: 2 op de A28 van Zwolle naar Meppel bij 108,1. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, controle bij hectometerpaal 222. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto tauglas. Hallo, Menno Berreveld. De grande finale van deze week van de top 40, de top 10. Wat is er allemaal veranderd? Nou ja, de nummer 10. Vorige week 5, deze week 10. Shakira en Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can be And we're turning the floor into a zoo.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 Met de top 10 van deze week. De editie van vrijdag 20 februari 2025. De top 40. Dit uur gaan we erachter komen welke hits echt de allergrootste hits van ons land zijn. Nou, de top 10 begon in ieder geval met een ander geluid. Shakira, ze steeg vijf plekken door. Van nummer 15 naar nummer 10 met Zoom. Voor mij zijn dat net verkeerd. Zij zijn dat ze gezakt als vijf plekken. Maar hij heeft niemand over geappt, dus <laughs> ik weet het zelf ook niet. In ieder geval van 15 naar nummer 10. En nummer 9 is deze week voor David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Maar die zijn één plekje gezakt deze week, maar nog zeker niet gone, gone, gone. Nou, grappig wel. Ik zag dus dat ze twee nieuwe versies hebben uitgebracht van deze track. Een akoestische versie. Met echt alleen gitaar en zang. En een unplugged versie. Dat is zeg maar hoe de track zou hebben geklonken zonder David Ketta. Nou, en dat klinkt hij dus zo. Of toch Ja, die funk is er helemaal uitgehaald. Je hoort nu een heel relaxte drum, strijkers erbij, een Spaans gitaartje. Zo krijg je ineens een heel andere energie. Nou, voor nu gaat het origineel nog het hardst. Deze week dus op nummer 9 in de top 40. Eén plek hoger staat de hit van Shanna Spyro. Ja, die is natuurlijk eigenlijk van zichzelf al een plukt Met een piano, een viool, zacht op de achtergrond en al in haar stem. Die on this hill zakt één plek naar nummer 8 in de enige echte, de top 40. Got me to stay, said that you need me stop cause his words don't ever mean it, no they don't so listen. I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 Phone you gon' vent to your best friend, the one you gave me the lecture. But I ain't gonna sweat your babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you and let me tell you why I'm a blesser so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 Naar nummer 7 deze week. Dave en Temps hebben de vaart weer te pakken. Ja, ze begonnen natuurlijk al sterk met een entree op nummer 28. Ja, en sindsdien maken ze elke week een stap omhoog. Dat leverde ze vorige week al een plek in de top 10 op. En deze week dus weer twee plekken verder naar nummer 7 met Raindance. Nummer 6 dan, daar staat Olivia Dean. is ja, zij is wel wat regen gewend. Ze is geboren en getogen in Londen. Nou, daar heb je nogal wat regenachtige dagen. Maar daar krijg je haar niet gek mee... Ze het enorm van erop uitgaan, s'avonds op stap. Maar op regenachtige dagen vindt ze het ook heerlijk om een soort omaatje te worden. Ja, nou, ze noemt ze dat zelf, hè. Dan pakt ze zichzelf helemaal in, in een kleedje. En dan gaat ze op de bank zitten breien. En ze is nu al twee jaar bezig met een sjaal. Dat ding is inmiddels al gigantisch. Maar ze kan maar niet stoppen met het breien aan die sjaal. En daarnaast gamet ze ook in de vrije tijd. Ze kan urenlang The Sims spelen. Maar ook Animal Crossing. Dat is ook een grappige game, die speel ik zelf ook wel eens. En een GTA. Vindt ze dus ook mega leuk om te doen. Nou, dat vind ik echt een grappig beeld. Dat zou je toch totaal niet bij haar verwachten? Een beetje auto's stelen, schieten, winkels overvallen... mensen klappen, keiharde actie. Ja, en dan uh, de muziekmaker die zij maakt. Weet je, Ze maakt dan een album over liefde voor elkaar... en voor alles in de wereld. Dat is een bijzondere vrouw. Olivia Dean, so easy to fall in love. En blijf staan op nummer 6 en hoor je nu in de top 40. En dan in gedachten, GTA op de achtergrond with retriever A perfect twist don't want to make you stop the icing on your cake the cherry on the top is heaven in my heart and we could find you some space mm. I could be the world to you the missing piece that extra sense of mental kind of chemistry some people make it hard and me that is a case cuz i think it's so We staan op nummer 6, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love with Me. Tip voor de top, tip voor de top. Ja, ik leg de lijst even stil om tijd te maken voor nieuwe muziek. Muziek van uh, de Nederlandse Babette die je misschien nog wel kent van haar hit samen met Meteor. Een miljoen. Nu duiken ze opnieuw de studio in met een Belgische zanger, Maxim. Hij heeft dan weer een hit op zijn naam staan met uh, Hannah Mee, natuurlijk, dat is deze. Wil dat je niet alsjeblieft. Oh, hoe nog een keer geloven? Nou, beide dus ervaring in het maken van hits met een internationale artiest. Ja, wie weet is dat het geheim van hun hits. Nu zijn ze samen de studio ingedoken om hoe dan ook te schrijven. En voorlopig is dit nog een tip voor de top. Maxime en Babette met hoe dan ook bij Q-Music. Zins je week bent zoek ik elke avond te reden om niet te slapen in dat grote bed alleen ik wil verder maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen Tim en Babette met hoe dan ook. Jonathan stuurt in de Q-app. Moet ik dit dan ook in een Vlaams uh, accent proberen te doen? Dat gaat niet klinken, jongens. Maar Jonathan stuurt, aan mij. wat een schoon plaatje. <laughs> er komt ook een berichtje binnen van Rosanna Celier vanuit de auto. Die zegt, in de beruchte vakantiefiles in het noorden... van file naar file, maar met de top 40 maakt het alles beter. Met een hartje erbij. Nou, sterkte in de file, Rosanna. Ik praat je zo bij over de situatie op de weg. Net zoals de vijf... De grootste hits in de top 40, die hoor je ook zo meteen. De top 5 begint in ieder geval met hetzelfde geluid als vorige week. We beginnen zo op 5 met Samber. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt... als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist.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 Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld... 6 kilometer, vertraging 16 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Lingenbrug... 7 kilometer, vertraging 13 minuten. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Zoetbouw Dorp en de Plaspoelpolder, 9 kilometer, vertraging 11 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland... 3 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A37 van Knoop het Holsloot naar Meppen... tussen Meer en Duitsland, 2 kilometer. Vertraging is daar 17 minuten. Dan het weekend weer van Weerplaza. Op de meeste plekken droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vanaf morgen wordt het een stuk zachter. En in het noorden hebben we dan de meeste zon. Ja, en dan het nieuws bij Natalie van zuiden komt. Nou, goedemiddag, we beginnen met het nieuwe kabinet. Veel kritiek vandaag nu de plannen van kabinet Jette zijn doorgerekend door het CPB. Daarin is vooral te merken dat mensen met lagere inkomens erop, erop achteruit gaan. Jette snapt de kritiek bij RTL. Wat we zien naar de doorrekening is dat het kabinet grote keuzes maakt. Daarmee Nederland ook echt weer in beweging krijgt op het gebied van woningbouw. Het aanpakken van de stikstofcrisis. En dat er tegelijkertijd ook een aantal ja, punten in zitten. Zoals hoe verdeel je de lasten op een eerlijke manier. Nou, volgens Jette kan het een en ander nog worden aangepast. Het kabinet heeft een minderheid en dus veel steun nodig om plannen er überhaupt doorheen te krijgen. Maandag staan ze op het bordes. Dan naar Amerika een tegenvallen voor president Trump. De hoogste rechters van het land hebben zijn importheffingen van thuis. Geveegd. Een groot deel is tegen de regels ingevoerd. Trump probeerde dat onder andere via een noodwet te doen, maar dat mag dus niet. Kans is dat Amerika straks miljarden aan importheffingen moet terugbetalen. En problemen bij schoenenwinkel Van Haren. De keten heeft last van nepwebshops. Criminelen jatten je gegevens en je betaalt voor spullen die je uiteindelijk nooit krijgt. En daar kom je pas achter in de echte winkel, omdat ze daar niets weten van je bestellingen. En er is een bijzonder wereldrecord verbroken, daarvoor gaan we naar Nigeria. Het lukte een man om 50 uur achter elkaar een goochelshow op te voeren. Zonder pauzes dus. En daar was wel wat voorbereiding voor nodig. Zo was de goochelaar vier maanden bezig met het oefenen en instuderen van alle goocheltrucs. En nog eens vier maanden bezig voor het bouwen van het hele decor. En er was ook nog een belangrijke regel bij het wereldrecord. De goochelaar mocht namelijk binnen vier uur geen trucs herhalen. Nou, Dat is dus gelukt. Vijftig uur lang. Het vorige record stond op dertig uur. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, dit is knap, toch? Ja, het is heel knap. Ik ga ook een truc nu doen. Oh. Ja, ik uh, heb hier ineens uit het niets de nummer vijf van de Top 40 van deze week somber. Hoor je? Ja, mag ik even een heel groot applaus voor Ray? Ja, ze tikt deze week namelijk een grote mijlpaal aan. Tot nu toe was Prada de grootste top 40 hit uit haar carrière. Je weet wel die dance track met D-Block Europe uit 2023. Maar vanaf deze week verbreekt haar persoonlijk record. Ray scoort nu een nog grotere hit met Where Is My Husband. De grootste top 40 hit uit haar carrière. En de nummer 4 deze week in de lijst. Nou, het is gezellig druk in de Q-Music app. Het is natuurlijk altijd leuk om van je te horen waar en hoe je naar de top 40 luistert. En ik zag net een bericht van Mitch. Ik wil heel graag Loco Loco horen. De nieuwe track van Reinier Zonneveld. Nou, normaal gesproken kan ik dat natuurlijk niet doen. Want ja, het is de top 40. Dus als het geen hit is, komt hij niet voorbij. Maar ik zat uh, naar de tijd te kijken. En ik zou het kunnen doen. Even een tip voor de top. Want die track die gaat enorm hard. Staat nu op nummer 19 in de tipparade. Ja, en deze week is hij ook met vlag en wimpel geslaagd in repeat of niet. Dus het kan niet echt lang meer duren voordat deze de top 40 binnenkomt. Daarom draai ik hem nu gewoon als tip voor de top. Uh, speciaal voor jou, Mitch. Gordo en Reinier Zonneveld met Loco loko Tip voor de top. voor de top. Tip voor de top. Zonneveld. 40 en loco, loco. Ja, speciaal voor Mitch, die vroeg hem net aan. Tip voor de top: Gordo en Reinier Zonneveld. Carlijn, die ze ook blij mee ziek in de queue. Die zegt: Wat een lied, wat een rocker. Ja, wat een plaat is dus dit, zegt Elias Koster. Ja, ik kan het kan toch niet lang duren voordat dit top 40 binnenkomt, lijkt mij. Hé, hey, en dan is het nu echt zover. We gaan beginnen aan de top 3. Het erepodium van vrijdag 20 februari 2026. De komende minuten hoor je hoe die klinkt. Welke hit deze week bronzen, de zilveren en de gouden medaille krijgen. Vorige week begon het top 3 nog met uh, een andere hit. Man I Need van Olivia Dean steeg toen naar nummer 3. Ja, het is haar niet gelukt om de klim door te zetten. Ze blijft deze week bij het brons. Ze blijft staan op... Nummer drie. Drie. Vorige week is de nummer drie van deze week. Olivia Dean, Man I Need, blijft staan. Krijgen we dan toch nog een wisseling aan de top? Het antwoord op die vraag is... Nee. Ook Taylor Swift blijft staan op nummer twee. Dit is The Fate of Ophelia in de top 40 bij Q-Music. The pyro you light the match stond maar liefst 10 weken op nummer 1. En dat met haar eerste nummer 1-hit. Dat is klas hoor. De afgelopen weken verblijft ze één plek lager in de lijst. De Veto of Filia staat voor de vijfde week op rij op nummer 2. Maar nou, dan hebben we nog één hit te gaan op nummer 1. Die hoor je na de top 10 in één minuut. Nummer 10: Shakira en Zoo. The into a zoo ooh, ooh. David Getta, Teddy Swims en Tone oh, Tenay. Is voor Shanna Spyro Zeven. Dave en Tems. 6 Olivia D I'll make it so easy to fall in love. 12 to 12 in the I look for you. is voor Ray Ja, Dean. Hey. Taylor Swift. Hey. Ja, als we naar de lijst van deze week kijken... dan kunnen we de conclusie trekken dat de onderkant van de top 40... volledig op de schop ging. Maar hoe hoger je komt in de lijst, hoe meer de hits zijn vastgeroest. Nummer 6 blijft nummer 6. Nummer 5 blijft nummer 5. Nummer 4 blijft nummer 4. Nummer 3 blijft nummer 3. Nummer 2 Blijft nummer 2. En ja, de nummer 1 van vorige week is ook de nummer 1 van deze week. Bruno Mars behoudt het goud. De top 40. 40. Bruno Mars. Back with another one. Nummer 1. Q music. In my head. You step the with a vibe. I ain't never seen. Yes, you did. voor Bruno Mars' I Just Might. En over goud gesproken... Ja. Cue music medaillealarm. Ja, ja, ja, ja. Ja, we hebben er een gouden medaille bij... dankzij Annette Rijpma de Jong Antoinette. Uh, ze heeft op de Olympische Winterspelen... op fenomenale wijze goud gepakt... op de 1500 meter. Ja, het is de eerste olympische titel... uit haar carrière, na vijf uh, eerdere medailles. Zometeen hoor je er meer over in het nieuws met Rebecca natuurlijk. Uh, dan nog iemand anders die goud krijgt. Ja. Rob van den Hoek. Gefeliciteerd. Het autotaalglas sterrenpakket is voor jou... want jij wist goed te voorspellen dat I Just Might... voor de vijfde week op rij op nummer één zou blijven staan. En dit was hem alweer. De Top 40, de editie van vrijdag 20 februari 2026. Morgenmiddag tussen drie en zes hoor je alle 40 hits nog een keer... met Edwin Noorlander. Nou, check voor de hoogtepunten de nieuwe aflevering van de Top 40 Weekoverzicht podcast. Staat over een paar minuten op Qmusic.nl in de Qmusic-app... en in je favoriete podcast-app.